11 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Venezolaanse president Hugo Chavez is overleden. Hij had kanker en werd daarvoor de laatste tijd verschillende keren in Cuba behandeld. Chavez was 59 jaar. Eerder was al bekend dat de gezondheidstoestand van de president, die in een ziekenhuis in Caracas werd verpleegd, verder was verslechterd door een longinfectie. Chavez was president van Venezuela sinds 1999 en was zowel nationaal als internationaal omstreden. Hij verzette zich tegen privatiseringen en andere liberale ideeën en vooral ook tegen de Verenigde Staten. Hij nationaliseerde veel bedrijven, vooral op het gebied van energie- en voedselproductie. Critici zeggen dat Chavez dat alleen kon doen dankzij de enorme olierijkdommen van het land. Twee onafhankelijke deskundigen gaan onderzoek doen naar de rol van het ministerie van Financiën en die van de Nederlandse Bank bij de nationalisatie van SNS Real... Volgens minister Dijsselbloem wordt bekeken of de partijen op tijd in actie zijn gekomen en op de juiste manier. Het onderzoek gaat ook over de samenwerking tussen Financiën en de Nederlandse Bank. De deskundigen zijn een voormalig lid van de Raad van State en een hoogleraar. SNS Reaal werd 1 februari overgenomen door de staat, toen de bank en verzekeraar dreigden om te vallen door de verliesleidende vastgoeddivisie. De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor de kabinetsplannen om de financiële crisis te bestrijden en het begrotingstekort terug te dringen. In een debat in de Tweede Kamer geven de oppositiepartijen vooralsnog geen duidelijkheid over welke maatregelen ze mogelijk willen steunen. VVD en PVDA hebben samen in de Eerste Kamer geen meerderheid voor de plannen. Aanleiding voor het debat zijn de vorige week verschenen economische vooruitzichten van het Centraal Planbureau. Rijlschoppers die schade veroorzaken moeten een bedrag storten in een fonds voor de slachtoffers. De regeling die staatssecretaris Teve heeft bedacht na de rellen in Haren wordt definitief. Na de zogeheten Project X-rellen moesten 40 rijlschoppers van de rechter geld storten in een schadefonds. Meerjarige daders kregen 500 euro boete, minderjarige kregen straffen tot 250 euro. In totaal kwamen ruim 17.000 euro binnen. De Amerikaanse beursindex Dow Jones is op een recordhoogte gesloten. Het vorige record stamt uit 2007 voor de economische crisis. De Amerikaanse beleggers lijken positief te reageren op steunprogramma's van centrale banken in landen met een grote economie. Op het Damrak was de stemming ook positief. De AEX sloot met een winst van 2%. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Na de 1-1 in Madrid wonnen de Spanjaarden de uitwedstrijd bij Manchester United met 2-1. In de eerste helft was Manchester op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Real-verdediger Ramos. Na een rode kaart voor Nani moesten de Engelsen met 10 man verder, waarna Modric en Ronaldo de eindstand bepaalden. Ook Borussia Dortmund haalde de laatste acht. De Duitsers wonnen thuis met 3-0 van Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Het weer. Het koelt vannacht af naar 1 tot 4 graden. Morgen bewolkt en af en toe ruimte voor de zon. Het is met 14 graden nog steeds zacht. Donderdag kans op wat neerslag. Vrijdag meer regen. Dit was het NOS-journaal. Goede nacht, Is Het tijd voor mij te gaan.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 Mij mag ik weer op de fiets onder het Rijksmuseum doorfietsen. Maar koningin Beatrix kan de primeur hebben. Als zij bij de opening in april aankomt op de fiets... kan zij er als allereerste na een jaar of tien weer onderdoor. Oranje op de fiets doet het altijd. Goed idee, toch? Graag gedaan, Wim Pijbus. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. U hoorde net wellicht in het nieuws de Venezolaanse president Hugo Chavez is overleden en daarvoor heb ik nu contact met correspondent Kees Elenbaas. Dag Kees. Dag, goedenavond. Ja, uh, het is net bekend. Uh, hoe is het bekend uh, gemaakt? Nou, door de zeer emotionele vicepresident Nicolas Maduro. Die heeft net laten weten dat Hugo Chavez vandaag om 16:25 lokale tijd is overleden. ...heel vredig in het bijzijn van zijn, uh, van zijn familie. En uh, ja, hij liet er ook vrij direct op volgen dat, uh, dat namens de familie uh, Hugo Chávez... Uh, ...naar zijn laatste rustplaats uh, zal worden begeleid. Uh, hij deed die mededeling in het, uh, in het bijzijn van uh, bijna de hele militaire staf... ...de minister van Defensie. Uh, ik heb geloof ik ook de broer van Chávez uh, daarbij uh, ontwaard. Maar een zeer emotionele vicepresident... Ja, uh, zijn er al reacties op een of andere manier? Nee, want het is, het is echt uh, net een paar minuten geleden is het, uh, is het bekend geworden. Maar het was natuurlijk de hele dag al duidelijk dat het, uh, dat het heel slecht ging met Chavez. Er werden nauwelijks uh, mededelingen gedaan over zijn gezondheidstoestand. Maar vandaag. Uh, werd toch wel bekendgemaakt, uh, ook door diezelfde vicepresident Maduro... Dat het, uh, dat het slecht ging, dat er complicaties waren... dat hij een nieuwe zware infectie aan zijn luchtwegen had uh, gekregen... en dat hij echt vocht voor zijn leven. Dus ja, je kon eigenlijk in de loop van de dag al zien aankomen... dat het uh, toch tegen het einde liep. En uh, ja, dat hebben we nu net te horen gekregen. Maar het was natuurlijk al veel langer een aflopende zaak... of wilde men dat in Venezuela toch niet echt zien... Nee, dat, dat wilde men uh, uh, ja, zeker onder de, de, de grote aanhang van Chavez uh, niet echt zien. Hij heeft zelf ook al een paar keer laten weten dat hij, uh, dat hij het gevecht tegen die kanker uh, uh, zou, zou winnen. Dus er was, er was hoop. Er waren Ook in de laatste periode waren er wat foto's uh, verschenen. Die overigens genomen waren op Cuba, waar hij ge, geflankeerd door zijn twee dochters... In een, in een ziekenhuisbed lag. Maar er was toch nog steeds hoop dat hij het zou halen. Uh, er werden ook steeds berichten de wereld ingestuurd dat hij nog steeds het land uh, regeerde. Maar goed, uh, nogmaals, vandaag werd toch wel duidelijk dat het, uh, dat het op zijn einde liep. Ja, en wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, de grondwet die schrijft voor dat er binnen 30 dagen uh, nieuwe verkiezingen uh, moeten worden gehouden. Dus ik, ik neem aan dat dat ook uh, ja, na de begrafenis van, van Hugo Chavez. Uh, ja, ...dat die verkiezingsstrijd zal, zal losbarsten. Hij heeft zelf al eigenlijk zijn opvolger aan, aangewezen... ...de, de, de kroonprins, eh, die vice-president eh, die ook de mededeling heeft gedaan... ...en eh, Nicolas Maduro. En het zal weer tussen deze Maduro gaan... dus zeg maar tussen de aanhangers van Chavez en, uh, en de oppositie onder leiding van Enrique Capriles... die overigens de vorige verkiezingen in oktober van Chávez ruim hebben verloren. Ja, En uh, zijn beleid, wordt dat voortgezet, denk je? Nou, dat mag je wel aannemen. Als, uh, als Maduro uh, die verkiezingen gaat winnen... dan uh, komen opnieuw de Chavisten aan de, aan de macht... en dan zal ongetwijfeld het beleid worden doorgezet... In de geest van uh, commandant Jarvis, dat, dat mag je wel aannemen, ja. En uh, begrafenis, is daar al iets over bekend? Nee, daar nee, zijn nog geen gegevens over. Nou, dat zullen we ongetwijfeld in de komende uren gaan horen, denk ik. Goed, dank je wel. Kees Elenbaas. Zometeen ook een verslag van het debat over de bezuiniging in de Tweede Kamer. Hans-Andringa is daarmee bezig. En een plan. Want boeken, vooral journalistieke boeken, worden steeds sneller verramst of ze gaan de papier versnippen in. Jammer, vindt Jeroen van Berghijk. En hij heeft een plan bij uitgeverij Fosfor. Want die gaan ze opzetten. Kun je voor 5 euro zo'n boek digitaal alsnog aanschaffen. En een gesprek met sportjournalist Marcel Reuzer. Die ontdekte dat zijn vader lid was geweest van de Waffen-SS. Ja, wat moet de zoon die veel van zijn vader hield daarmee aan? In ieder geval een boek schrijven en dat heeft hij gedaan. En om 5 voor twaalf de mobiele wc van Peter de Grote. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 5 maart. Relschoppers die worden veroordeeld moeten voortaan meebetalen... aan de schade die ze hebben aangericht. Justitie bedacht de maatregel na de Facebook-rellen in Haren. De schade was natuurlijk enorm, maar we hebben het belangrijk gevonden om vanuit het strafrecht iets voor de slachtoffers te doen. En we hebben daarbij het maximale eruit gehaald wat ons betreft wat erin zat. Staatssecretaris Steven heeft besloten dat iedereen die wordt veroordeeld voor vernielingen een voortaan moet betalen. Dat betekent dat hij ook de schade moet vergoeden die hij niet fysiek uh, zelf heeft toegebracht. Hè? Je, je was erbij, dus je bent erbij. Kinderverkrachter Robert M. heeft sinds hij is opgepakt een paar zelfmoordpogingen gedaan. Dat zei hij op de eerste dag van het hoger beroep. M. zat er na zijn arrestatie helemaal doorheen. Die hongerstaking of dorststaking heeft over het algemeen niet lang geduurd. Dat was dan een paar dagen en dan was hij er weer. Maar uh, het geeft misschien wel iets aan uh, hoe zijn psychische gesteldheid destijds was. Ja, dat was zijn advocaat. Eerder repte Robert M. nooit over zijn zelfmoordneigingen. Ook was hij vandaag een stuk emotioneler dan anders. Mogelijk om zijn zaak positief te beïnvloeden. Het kan dus onderdeel van de tactiek zijn om hem nu sympathieker te laten overkomen... door te laten zien dat hij wel degelijk worstelt met wat hij gedaan heeft. Eén ding bleef onveranderd, het zelfmedelijden en de opmerking dat hij ook veel goede dingen voor kinderen heeft gedaan. Ik ben niet zo van de vergelijkingen, maar de voorzitter heeft er nog één gemaakt. Namelijk, ja, je kunt iedere dag je ramen lappen en daarna je huis in de fik steken. En dan gaan zeuren over het feit dat niemand zegt hoe mooi jij je ramen hebt gelapt. Ik geloof dat dat alles zegt. Een man en een vrouw uit het Groningse Aduwart zijn dood in het kanaal gevonden... waar ze gisteren probeerden hun boot te verkopen. Hun kinderen ontdekten dat er iets mis was. De kinderen zijn uiteindelijk zelf op onderzoek uitgegaan. Ze zijn naar de lichtplaats van de boot gegaan. Ze wisten natuurlijk waar de boot lag. Daar troffen ze geen boot aan, maar wel een auto. De auto stond met geopende deuren. De tas van moeder lag er nog in. Nou, dat is op zijn minst gezegd natuurlijk verdacht. Dat bleek ook het geval. De man en de vrouw zijn door een misdrijf om het leven gekomen. Een buurtbewoonster zag gisteren iets opmerkelijks. Gistermiddag deze boot, de Milo, dus met hoge snelheid door het Hoendiep is gevaren. Met veel uh, geweld uh, afgemeerd is aan de kant van de wal. En uh, ja, degene die uh, de boot bestuurde uh, is er vandoor gegaan. 17 jaar lang kwam Sascha de Boer geregeld bij u binnen via de televisie. Nou, zie je, goedenavond, op dit moment wordt op de Dam in Amsterdam met een lawaai-demonstratie de vermoorde filmer, columnist en interviewer Theo van Gogh herdacht. Een van de grootste vliegrampen in de Nederlandse geschiedenis vanmorgen vroeg in Libië. Een dramatisch hoofdstuk in de Europese geschiedenis kan althans voor een deel worden afgesloten. Ja, een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers is opgepakt. Radko Mladic. Na nou, bijna 17 jaar gaat ze ons verlaten. Sascha de Boer, gezicht van het NOS-journaal. Vaste gast in de huiskamer. Ze vertrekt en gaat zich helemaal richten op de fotojournalistiek. Ik wil mijn hart volgen. Ik wil mijn passie achterna. Dag, Sascha de Boer. Nou, nieuwslezen is ook best leuk, hoor. Ja, maar, maar best leuk. Ja, best leuk. Is ik, was, ik ben er niet voor in de wieg gelegd. Dat is het. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dag, Sascha. He? Het is toch jammer dat ze weggaat. En we snappen het. Jan van der Put, de krant van morgen. Ja, krant natuurlijk. Daar staat meer in over het overlijden van Hugo Chavez. Dat is net bekend geworden. Verder trouw meldt dat scores van CITO-toetsen per basisschool openbaar worden. Staatssecretaris Dekker heeft dat besloten nadat RTL Nieuws een beroep deed op de wet openbaarheid van bestuur. Ook scores van andere toetsen die aan het eind van de basisschool worden afgenomen, worden per school openbaar. RTL wilde ook de scores per leerling zien, maar dat is volgens Dekker in strijd met de privacyregels. Het Financiële Dagblad meldt dat het Openbaar Ministerie... voor 13 miljoen euro beslag heeft gelegd... bij een vroegere topman van bouwbedrijf Ballas Nedam... wegens corruptie. Die is voormalig commercieel directeur Martin Wek. De FD ontdekte dat hij verdacht wordt van betrokkenheid... bij omkoping in het Midden-Oosten... Ballas Nederland was zelf ook verdacht, maar heeft vervolging afgekocht. Nederland heeft een enorm overschot aan fosfaat. Dat komt vooral door dierlijke mest. Jaarlijks komt er 50 miljoen kilo fosfaat te veel in het milieu terecht. In het AD staat dat het steeds beter lukt om het fosfaat terug te winnen en te exporteren. Want wereldwijd dreigt juist een tekort aan fosfaat. Inmiddels hebben boeren, bedrijven en overheid de handen in geslagen. Er wordt hard gewerkt aan een manier om fosfaat terug te winnen uit de mest en te exporteren naar gebieden met een tekort. Het aantal verslaafden dat hulp inroept van de verslavingszorg is vorig jaar voor het eerst gedaald, meldt Spits. De definitieve cijfers over 2012 komen binnenkort, maar het aantal hulpvragen is in elk geval flink afgenomen, zegt de Stichting Informatievoorziening Zorg. En dat komt door de eigen bijdrage die verslaafden vorig jaar moesten gaan betalen. Dat zagen ze bijvoorbeeld bij de Jellinek-kliniek in Amsterdam. Het aantal aanmeldingen daalde, terwijl Amsterdam niet eens drugsvrij was geworden, zegt de Jellinek. Inmiddels is die eigen bijdrage voor verslaafden weer van tafel. De Volkskrant heeft contact weten te leggen met de man die het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwfonds oplichtte voor bijna 16 miljoen euro. Boekhouder Clemens K. werd eind 2010 tot vijf jaar zelf veroordeeld, bij Verstek. Hij zit ondergedoken in Thailand. Het was nooit de bedoeling om subsidiegeld weg te sluizen, zegt K. nu, maar fraudeplegen was toch wel erg makkelijk. Bij het fonds was het toezicht erg gebrekkig. NK beweert dat hij door verkeerde mensen onder druk werd gezet om 16 miljoen te stelen. Zijn vroegere collega's biedt hij excuses aan. Psychiaters nemen godsdienstwaan niet serieus. Geestelijk verzorger Cor Arends vindt dat dat anders moet. Dat zegt hij in een proefschrift waarop hij morgen in Nijmegen gepromoveerd. Het Nederlands Dagblad schrijft hierover. Volgens Arends zien psychiaters wanen puur als ontregeling van de dopaminehuishouding van de patiënt en door die houding wordt een patiënt erg eenzaam, want hij kan zijn verhaal niet kwijt. Arends zegt erbij dat God zich in wanen kan openbaren, maar niet iedere waan waarin God voorkomt komt ook van God. Pot. Afdrogen van bejaarden en gehandicapten na het douchen kan best lastig zijn. Zij vinden het vaak vervelend als ze door anderen worden afgedroogd. De Telegraaf schrijft over een nieuwe Nederlandse vinding om dat probleem te verhelpen. De People Dryer. In een tehuis in Zwammerdam staat er zo eentje. Die People Dryer is een soort zonnebank met infraroodlicht en er waait een fijn antibacterieel briesje doorheen. De bedenkers vertellen dat familie eerst wel even gek kijkt als ze horen dat vader of moeder elke ochtend in de droger gaat. Maar als ze merken hoe prettig dat is, zijn ze overtuigd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. over, over een het nummer, gespeeld door de Turin Breaks. Vanavond uh, wordt weer eens glashelder dat het kabinet Rutte... een echt minderheidskabinet is. PvdA en VVD zijn in het debat van vanavond overduidelijk op zoek... naar de steun van de oppositiepartijen. Hans-Anderinga in Den Haag, goedenavond. Goedenavond, Mieke. Wordt het al genant? Nou, bij tijdenweilen eigenlijk wel. Uh, want uh, als je vanavond naar het debat uh, luisterde... ze zijn nog bezig. Ja, op, ik op hoor het, ja. Op de achtergrond uh, Bram van Ooyek van uh, GroenLinks die het uh, inbreng doet. Maar uh, kijk, uh, bij tijdenweilen ja, is het toch wel heel raar om te horen wat hier gebeurt. Want het doel van uh, dit tweede kabinet rusten... was toch wel om na dat eerste kabinet uh, meer stabiliteit te krijgen. Nou, dat is in geen vel nog te bekennen. Want ja, ook vanavond bleek maar weer eens heel duidelijk bij alles wat het kabinet van plan is. Uh, iedereen die mag met ideeën komen, iedereen mag zich ermee bemoeien. Het halve land is nood. de vakbonden, de werkgevers, de oppositiepartijen... in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Laten we er vooral over gaan praten als je ideeën hebben. Kom maar op, dat is de centrale boodschap vanavond. Ja. Wat blijft er dan over van de plannen van het kabinet voor de bezuinigingen? Nou, dat, dat is eigenlijk nog wel een uh, grote vraag, want... Uh, zowel Samson van de Partij van de Arbeid als uh, Halbe Zijlstra van uh, de VVD... die zeiden ook van, uh, ja, we willen wel een heleboel... maar zonder de steun hier van uh, de partijen in de Eerste en de Tweede Kamer... kunnen we eigenlijk niks. Dus uh, kom maar op met je ideeën, want uh, daar kan het alleen maar beter van worden. Luister maar eens hoe uh, Halbe Zijlstra van de VVD dat vanavond probeerde. Als u in staat bent om betere voorstellen te doen... voorstellen die wij kennelijk hebben gemist die de invulling geven dat Nederland nog sterker uit de crisis komt... dan wat wij al hadden geregeld, dan staat de deur daarvoor open. En ik vind dan ook, als je de deur open zet, dat je dat serieus moet doen... en niet uh, allemaal uh, uh, harde grenzen moet neerleggen. De harde grens, de enige die ik hier neerleg in dit debat... structureel, economische verbetering van de positie van Nederland... en de precieze invulling daarvan, daar is over te praten. Meneer Sloop. Voorzitter, ik zit met belangstelling te luisteren. Hoor ik de heer dan nu eigenlijk gewoon zeggen... alles is goed als we volgend jaar maar op die 3% uitkomen? Nee, voorzitter, want die 3% die komt in alle debatten weer tevoorschijn. En dat snap ik. Maar de VVD wil echt naar, naar nul. We willen naar een begrotingsevenwicht. Maar de openhouding, de openhouding, uh, die lijkt mij duidelijk. Nou ja, het lijken me gouden tijden voor de opposities. Kunnen alles krijgen? Ja, en het lijkt wel of diezelfde partijen toch ook wel... een beetje onaangenaam verrast zijn door wat er dan nu gebeurt. Want ze gedragen zich een stuk minder comfortabel... dan je wellicht zou uh, vermoeden. Uh, het lijkt wel alsof ze bang zijn dat ze denken... van: met wie praten we hier eigenlijk? Is er wel een regeringsbeleid? Uh, hoe stevig is het? Uh, dreigt het dreigt niet allemaal in elkaar uh, te vallen als een soort uh, soufflé... En um, ja, regeren was vroeger een werkwoord... kon je een van de mensen hier vanavond nog roepen. En een tweede angst is die er toch wel leeft. Er zijn al wat hervormingen genomen he, op het gebied van de AOW... van de hypotheek af, uh, uh, de renteaftrek. Uh, maar hoe stevig... Zijn al die voornemens? Wat komt daar dan nog van terecht? Dreigt dat niet ook allemaal onder de tafel te verdwijnen? Dat is een beetje de angst of het bange vermoeden. Ja, en kan Rutte dat nog wel goed verdedigen? Want ja, hij staat toch met lege handen in die Kamer. Hij is de vragende partij. Hij is heel erg de vragende partij en wat je ziet is natuurlijk de Rutte... die uh, niet daar met angsten in beven staat en uh, benauwd in een hoekje staat. Nee, hij maakt van zijn, zijn zwakke punt, probeert hij het sterke punt van te maken. Want dat dealen en wielen, daar kan het beleid alleen maar uh, sterker en beter uh, van worden. Ik wil even een stukje laten horen wat duidelijk moet maken hoe het gevoel van de Kamer is... Wordt er niet de grote uitverkoop gehouden en de manier waarop Rutte daarop reageert. En we beginnen met uh, Ari Slop van de Christenunie. Ondanks deze met woorden beleden verbondenheid staat de winkel van het regeerakkoord wagenwijd open. Iedereen mag vrij winkelen, ook nog wat andere goederen er weer inleggen en meenemen. En er is dus gewoon heel veel wantrouwen en onrust in die samenleving. En mevrouw de voorzitter, ik vind dat de minister-president niet weg kan komen door te zeggen... hoe ga ik die rust en dat vertrouwen weer terugkrijgen? door het regeerakkoord uit te voeren. Maar u kunt dat regeerakkoord niet onverkort uitvoeren omdat u geen meerderheid heeft in het parlement. Dat is dus mijn taak, voorzitter, want ik ben het natuurlijk met de heer Slob eens... dat wij koers houden, dat we precies scherp weten naar welk puntje aan de horizon wij toevaren... dat we ons realiseren dat het vraagt om draagvlak... dat we dus altijd bereid moeten zijn over concrete maatregelen, concrete discussies uh, te voeren... en dat we op een fatsoenlijke manier in de samenleving neerleggen van die rekening. Dat, voorzitter, is hoe wij dat doen, dus wij gaan niet zomaar helemaal open al die discussies in. We hebben een opvatting, wij vinden iets, we hebben een aantal contouren... maar we zijn ook bereid om niet in het eigen gelijk te stikken. Is dat slecht? Volgens mij is dat goed. Ja, kan je al iets van een conclusie trekken? Hoe dit debat gaat aflopen, ja, wat ja. dit oplevert. Uh, nou ja, we zijn net over de helft, geloof ik, qua tijd. Uh, nou, als je naar de inhoud kijkt dan zie je toch wel dat uh, de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... heel sterk aan het uh, voorsorteren zijn... dat ze uiteindelijk toch de hulp van Jan en Alleman in de buitenwacht nodig hebben... om die plannen uh, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer aan de meerderheid te helpen. En bij de oppositie merk je heel sterk... Uh, ja, als wij met plannen akkoord gaan, waarmee gaan we dan in vredesnaam akkoord? Moeten we met alle plannen gaan instemmen? Kunnen we een beetje à la carte uh, deelakkoorden gaan Sluiten. en dat blijft eerlijk gezegd nu nog een beetje boven de markt hangen omdat eerst de vakbonden met de werkgevers nog moeten onderhandelen hoe zij straks met het kabinet willen gaan praten uh, in de polder wat allemaal wenselijk is en wat allemaal haalbaar is voor deze partijen. Kortom, het blijft een beetje boven de markt hangen. Er is mist en ik wil nog één puntje noemen. Vorige week sprak uh, Diederik Samson al heel vroeg over het sluiten van een oranje akkoord. Daar heeft hij heel veel kritiek op gekregen en uh, vandaag ging die ook richting oppositiepartijen, heel erg door het stof. Want hij zei van, ja, dit is een heel delicaat proces... Eh, en daar moet je vooral niet door de porseleinkast eh, gaan banjeren. Ik heb dat wel een beetje gedaan. Ik leer hier nog elke dag. Mm. Dus oppositiepartijen neem mij alsjeblieft niet kwalijk. Dus voor zover dat zand in de machine heeft gestrooid... hoopte Samsung het hier in elk geval mee weg te halen. Ja, het wordt dus nog een latertje, Hans. Uh, ja, dat gaat wel door tot, uh, tot woensdag, <laughs> laat ik het voorzichtig houden. Uh, Oké, okay, goed, dankjewel: je wel. Alsjeblieft. You're leaving, you're on your own forever. It's not the space. Hold on to love van Jan Andersen. Ja, hier in de studio komt net binnenwandelen Jeroen van Bergrijk. Hartelijk welkom. Ik heb begrepen dat een half uurtje geleden uh, de nieuwe uitgeverij Fosfor, uh, die u heeft opgericht, samen met Evert Nieuwe online is gegaan. Dat klopt. Een uitgeverij die online gaat. Dat is bijzonder. En ik begreep dat het uitsluitend oude boeken zijn die opnieuw uitgegeven worden als e book ja, dat klopt. Dat, dat is onze eerste initiatief. Uh, we zijn een digitale uitgeverij. We richten ons op journalistiek en not, literaire non-fictie. En we hebben een groot aantal boeken die niet meer leverbaar zijn in de boekwinkel. Uh, opnieuw uitgebracht als e-book. Ja, omdat die boeken vaak niet een tweede druk halen en dan, ja... Op gewoon verdwijnen en dan zijn ze niet meer te verkrijgen. Ja, nou dat, wij vinden dat eigenlijk zonde. Hè. Er is in, de, in de reguliere boekhandel is er enorme omloopsnelheid ja. van, uh, van boeken. Boeken moeten zich binnen enkele weken of maanden uh, bewijzen. En als ze het niet halen, dan verdwijnen ze uit die boekwinkel. Nou ja, niet alle boeken worden een bestseller. En juist die boeken die, die verdwijnen dan en die gaan op een gegeven moment uit de boekwinkel, die worden verramst of die worden niet bijgedrukt. Of we en dan gaan de, naar de versnipperaren zelfs. Die, nog erger, ja. ja. Nou, en, dat, en die situatie vinden wij heel kwalijk. Daar hebben wij ons, maken we ons boos over. En, en dat is ook helemaal niet meer nodig tegenwoordig. Want van die boeken kan je vrij makkelijk een e book maken en dan is het voor eeuwig leverbaar. Ik kwam dit ook voort uit een persoonlijke frustratie. Jazeker, <laughs> ja, ja. ja. Ik ben zelf ook schrijver. Ja. Um, en ik had tien jaar geleden een, uh, een boek geschreven. Ging over, uh, ik woonde toen in Amerika. ging over 9-11. Nou ja, een boek van tien jaar oud over 9-11, daar zijn we wel klaar mee. Wie is daar nog in geïnteresseerd? Maar voor mij was dat mijn eerste kindje, dus ik besloot um, dat boek opnieuw uit te geven als, als e-book. Dat was uh, anderhalf jaar geleden dat ik dat gedaan heb. Zonder enige publiciteit daar aan te geven, heb ik het gewoon gezorgd dat het bij Apple te krijgen was en bij bol.com. En, en wat gebeurde nou? Dat boek begon weer te verkopen. Um, en in een jaar verkocht ik 150 exemplaren. Nou, een normale uitgever die haalt daar natuurlijk zijn neus voor op. Ja. Maar voor mij was dat prachtig, want mijn boek leefde weer en ik verdiende er weer wat aan. Nou, toen viel wel een beetje het kwartje bij mij en mijn partner uh, ja. even het nieuwe huis, dat dat misschien wel een business in zou zitten. Ja, en een van die auteurs die u opnieuw gaat uitgeven is uh, Marcia Luiten. Klopt. Dag Marcia, ben je aan de lijn? Ja, hallo. Ja, ja, onlangs nog in het oog vanwege het nieuwe boek Dag Afrika. Eh, worden er van jou ook boeken opnieuw uitgegeven als, als e-boek? Ja, ja, twee boeken zijn nu door fosfor opnieuw uitgegeven. Ja, welke zijn dat? Um, eentje uh, heet Witte geef geld, die is tien jaar oud. Dat was mijn eerste Afrika boek. En een boek uit 2008, dat heet Ziende blind. En dat gaat eigenlijk over Nederland en, en hoe Nederland verandert. Um, ja, hoe we uh, meer naar kort termijn denken zijn toegegaan. Hoe economie, politiek en cultuur zijn veranderd. En waren dat ook boeken die niet meer te krijgen waren? Ja, allebei niet meer. Eerst had ze twee drukken gehaald en is op een gegeven moment verramst. En Zien de Blind uh, heeft één druk uh, uitverkocht en daarna is er gewoon niet een tweede druk bij uh, gemaakt. En ik kreeg wel uh, met enige regelmaat kreeg ik e-mails via mijn website van mensen die zeiden. Ik wil graag dat boek van u lezen, maar ik kan het nergens meer kopen. In het begin zei ik nog: Oh, je vindt ze op marktplaats. Maar dat was ja, Tweedehands dan... of Bol ja. of boekwinkeltjes.nl. Ja. Maar die, dat, dat aanbod was ook op een gegeven moment opgedroogd. Dan was het echt nergens meer te krijgen. En begon ik zelfs mensen um, uh, uh, maar dan maar het binnenwerk toe te e-mailen als PDF. Ja. van, Nou ja, ik vind het belangrijk dat dat werk gelezen wordt. Dus dan maar op die manier. Ja, dus je sprong een gat in de lucht. Ja, ik vind het een geweldig zaak. Toen de van langskwam. Ja, absoluut. Ah, oké, okay. hey, dankjewel. Jeroen, wat, wat doen jullie nou eigenlijk precies voor die auteurs? Want een boek uitgeven is oké, okay, maar er wordt er ook reclame gemaakt? Um, ja, we hebben natuurlijk een website. Hè. Je zei dat net, ja? is een half jaar ja, al heel uur. uur geleden online gegaan. Um, nou ja, we twitteren, we facebooken. Maar we verwachten ook van die auteur uh, dat hij een beetje zijn steentje bijdraagt. Marcia is daar bijvoorbeeld heel goed in. Ja. Die heeft dat op, op haar website gezet, die twittert daarover. Dus we verwachten ook wel van de auteur dat hij daar een beetje aan meewerkt. Uh, het is een low-budget uh, operatie. Ja. We, zijn, we hebben geen uh, grote corporaties achter ons. Nee. Ons concept is eigenlijk... Uh, het, het kost een paar honderd euro om zo'n papierenboek om te laten zetten... in een, in een mooie e-book. Die kosten delen wij... Dat staat tegenover. Dat Hoezo we... delen wij dus die, die uit... tussen... auteur moet er ook aan mee betalen? Ja, die, die, die kosten delen we tussen ja. uitgever en auteur. Okay. Daar staat tegenover. Dat we alle opbrengsten ook delen. 50-50. Ja, dus en van... bij, bij welke oplagen zijn, zijn jullie uit de kosten? Nou, we hebben we dat zo rond de 150 exemplaren verkocht. Uh, dat we dan uh, uit de kosten zijn. Dat is precies de, de, het aantal exemplaren. Ja, dat is toevallig. Ja, ja, ja, ja. ja is ja. dat toevallig? Ja. ja, we zitten natuurlijk een beetje te, te cijferen. En, en het is allemaal nog... Uh, we zijn net begonnen. Dus sommige dingen die pakken wat duurder uit. Andere niet. Dus, maar dat, dat is ongeveer waar we nu op uitkomen. Maar bijvoorbeeld zo'n boek van Marcel Luiten. Hoeveel zouden er dan van verkocht gaan worden? Heb je daar enig idee van? Nou, we, zijn, we hebben natuurlijk al wat boeken in de Apple Store uh, gezet. Ja? En, uh, dus staat alles is nu overal te koop. Uh, dus bij, bij bol.com, bij Aco, bij Select lexis.nl. al die online boekwinkels zijn onze boeken te, te koop. Ja. Dus we kunnen al een beetje zien hoe dat verkoopt. En de boeken van Marcia, die verkopen heel aardig. Ik denk dat we er nu 30 of 40 verkocht hebben. Dus okay. we zijn al okay. heel eind op weg. Ja. Ook aan de telefoon heb ik Maarten Ascher. Ook auteur van diverse boeken, voormalig uitgever bij Meulhof. En hij is nu directeur van Atteneem Boekhandel. Hij kent het uitgeversvak van binnen en van buiten. Goedenavond Maarten. Goedenavond. Ja, je hebt meegeluisterd hè? Eigenlijk... Je hebt meegeluisterd, toch? Ja, ik heb meegeluisterd. En wat vind je uh, van het initiatief van Jeroen van uh, Berghijken? Ja, ik vind het een uh, uh, ontzettend uh, goed project om op die uh, e-boekenmarkt... waar uh, nou ja, die, die eigenlijk nog in de allerkleinste kinderschoenen staat in Nederland... om daar dingen te proberen. Um, in de tweede plaats, wat ik er heel goed aan vind, is dat, uh, dat ze zich richten op non -fictie. Dat is een genre dat als e-boek uh, um, uh, het erg moeilijk heeft. De meeste mensen die e-boeken uh, lezen, die kiezen voor fictie, avonturenboeken, uh, uh, erotische boeken, uh, uh, fantasy, science fiction. En de non wordt... Eigenlijk het minst uh, gekozen. En met dit initiatief uh, kan dat evenwicht uh, mogelijk uh, hersteld worden. Ja, maar je zou kunnen zeggen de traditionele uitgeverijen laten liggen, want het is toch vrij simpel... als ik zo hoor, voor een paar honderd euro kan het al. Waarom doen die uitgeverijen dat dan niet? Nou ja, uh, het plan van, van Fosfor uh, is, uh, is nog tamelijk experimenteel. En of daar een duurzaam businessmodel uit uh, groeit... Dat, dat moet ik eerlijk gezegd nog uh, afwachten. Er is nogal wat startsubsidie aan te pas gekomen. Dat is mooi, want dan, uh, dan, dan, kan, dan kan je een goed begin maken. Maar op een gegeven moment uh, droogt die subsidie op... en dan is het de vraag... Kun je um, uh, ook echt iets voor die auteurs tekenen? Kun je echt um, uh, verkopen behalen? Krijg je ook echt uh, zodanige revenuen terug dat je kunt, uh, kunt investeren in, in groei en ontwikkeling van zo'n uitgeversfonds? En met een verkoopprijs van 4,99 euro per titel, uh, is natuurlijk voor alle betrokkenen per uh, verkochte download maar een minimale uh, marge aan. En, vraag me dus wel af uh, of dit als businessmodel, of, uh, of het echt stevig genoeg is. Oké, okay, nou, wat denk je, J Jeroen van Berghijk? je er heeft twijfels of het stevig genoeg is. Nou, we weten het niet, maar dat is natuurlijk model. inherent aan een bedrijf beginnen, een start-up beginnen, dat je niet weet of het een succes uh, gaat worden. Het hangt ervan af of uh, die e-boekenmarkt groter gaat worden, en wij denken van wel, dat is nu nog een paar procent in van Nederland de markt. In Nederland is het heel klein, hè? Maar in Amerika is dat is, is een kwart van de omzet wordt nu uit e-boeken Gehaald. Ja, maar we gaan niet in alles in Amerika achterna, toch? Nou, nee, dat is te waar. Maar de situatie in Nederland is heel anders dan in Amerika. Maar wat wel grappig is, is als je de groeicijfers van die e-boeken vergelijkt met. Nederland en Amerika. Dan zijn die groeicijfers precies hetzelfde. Met het verschil dat er drie, Nederland drie jaar achterloopt op Amerika. Dus Nederland is nu waar Amerika uh, drie jaar geleden was. Nou ja, je weet waarschijnlijk ook wel dat de grote angst van uitgeverijen uh, piraterij betreft. Hè? En in Duitsland, geloof wat las ik, 60% van de boeken wordt illegaal gedownload. Dat is toch een groot gevaar. Dat is zeker een groot gevaar. Voor? Nou ja, dat is natuurlijk voor de muziek. Gaat dat ook op? Dus dat is ja. hier ook een, uh, ook een probleem. Uh, wij hopen dat je, als je het nou maar makkelijk genoeg maakt om die uh, boeken te kopen en als je ze vriendelijk prijst ja. en als je ze niet met uh, consument onvriendelijke uh, kopieerbeveiliging opzadelt, dat mensen dan gene genegen zijn om die boeken te kopen. Al onze boeken kosten 5 euro. Nou, ik denk dat de meeste boekenlezers dan niet naar de Private Bay of naar wat voor vage sites dan ook gaan om die boeken te gaan uh, downloaden. Ja. 4,99 euro. Waarom niet gewoon 5 euro, denk ik dan? Nou, uh, de reden daarvoor is dat Apple dat, uh, dat graag wil. Dat uh, 4, is 4 het zo? Ja. Uh, oké. Okay. Ja. Goed, wou maar je de... nog iets zeggen, Maarten? Ja, ik wou nog iets zeggen, want uh, uitgeven kent twee helften. De ene helft is het is het maken van het, uh, van het boek en zorgen dat het beschikbaar is. Uh, die site ziet er prima uit... en ik geloof dat er ook heel veel uh, mooie, leuke, uh, interessante titels op staan. Maar de andere helft van het uitgeven, dat is het vermarkten... dat is publiek bouwen, ja. dat is reclame maken, dat is uh, promoten... Ja. En um, um, mijn vraag als auteur zou zijn... als ik voor een paar honderd euro meebetalend zorg... dat mijn uh, boek op die site komt... Wat, wat gaat er dan gebeuren om te zorgen dat... ...in die zee van beschikbare titels dat mijn boek daar enigszins in opvalt. Ja. En bijvoorbeeld de, de webwinkel van de ateneemende boekhandel. Je hebt 10 miljoen titels. Daar staan die titels van fosfor ook tussen. Um, um, maar dat, uh, dat is moeilijk um, ja. um, daar, om daaruit te springen natuurlijk. Goed, goed. Maarten, we moeten het hierbij laten. Nog even een heel korte reactie op Maarten... Nou, we gaan oh, ons best doen ja. om, om, het, om het publiek te vinden dat elk boek uh, verdient. En dat, doet, dat doen andere uitgevers ook. En dat gaan wij ook doen. Ik ja. denk dat wij wat beter zijn in het vinden van een online publiek... voor die digitale boeken dan traditionele uitgevers. Goed. Nou, we wachten het af. Hartelijke dank en veel succes met uitgeverij Fosfor. Maarten, ook bedankt. en je wel. Ja, ja. Succes. Ja. Dag. Heel Queen of Elba was dit van Laura Jansen. Marcel Reuzer, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, je bent bekend als sportjournalist, schrijver ook van uh, sportboeken. Maar ik heb hier een boek op tafel liggen en dat is toch wel een hele andere uh, koek, zo gezegd. Kun je wel zeggen, ja? Zo-vader heet het. Ja, ik denk daar meteen Zo-Zoom erachteraan. Kan, maar je zou kunnen, je zou kunnen zeggen, Zo-vader. Oh, dat was, dat was het? Nou ja, dat was wel een beetje de dubbelheid erin. Ja. Dat vond ik wel uh, Mooi. Vond ik wel gepast, ja. Het gaat over het oorlogsverleden van jouw vader... en ook van jouw grootvader, maar vooral van je vader. Mm -hmm. Want, uh, ik zal het maar meteen zeggen, hij zat bij de Waffen-SS. En dat ja. is meteen een enorme lader, want ja... ik denk dat veel mensen het idee hebben, erger kan het niet. Nee, ja, dat is op zich ook wel terecht. Maar de, de, je moet wel onderscheid maken tussen de, de moordmachines van Hitler, zeg maar. Dat was de, de elite-troep van hem... En de Nederlandse soldaten of de Nederlanders die dienst namen... om tegen de Bolshevik te gaan vechten. Dus die nuance, ik bedoel, ik wil het niet minder erg maken dan het is... maar die nuance moet je wel aanbrengen. Ja, zometeen eh, daar iets meer over. Uh, die rol die je vader heeft gespeeld, want dat heb je allemaal uitgezocht. Mm -hmm. Wanneer kwam je erachter dat jouw vader, die toch een hele prima lieve vader voor jou was... zo'n verleden had? Nou, ik, Op een tiende was er op een verjaardag een keer zo'n spelletje... Wie is het vers gereisd? En toen... Riep mijn tante van, tegen mijn vader: Maar jij bent toch in Rusland geweest? Terwijl ik, wij gingen nooit op vakantie. In die tijd was dat niet. En uh, we waren in Duitsland geweest. En dat was drie kilometer verderop. Je, dus he? van Rusland schok ik wel. En dat, dat, dan, dan nestelt zich zo'n vreemd vraagteken in je hoofd. Zeker als je vader zegt: Van dat vertel ik je nog een keer. En, en dat hij dan er ook zelf niet over begint. Dat bleek dan later. Dus uh, ik denk rond mijn adolescentie, zeg maar, tussen de. 19, 1920 ben ik wel... Uh, dingen gaan vragen. Ja, dingen gaan vragen, maar ja, eigenlijk niet zo duidelijk. Dat durf je ook niet als kind. Nee? nee. Je hebt hem ooit gezegd van... Hey, hoe zat dat met dat Rusland? Nee. Nee, als je een zwijgzame vader hebt en ook nog in de, in de, in de Achterhoek woont... waar uh, alles een beetje schoongepoetst wordt... Dan, dan, dan ligt dat niet voor de hand, zeg maar. Nee. Terwijl het misschien ergens wel broeit. Ja, dat broeit en daar krijg je dan wel last van, ja. Ja. We gaan even luisteren naar een fragment uit Pauw en Witteman van vier jaar geleden. Jij had een boek geschreven over het WK-voetbal in 1978, Argentinië, voetballen in een vuile oorlog. Je mocht niet bij de overhandiging zijn van het boek aan prinses Maxima en daar krijg je dan een vraag over. Mm -hmm. Wat zou de meest prangende vraag zijn die je voor Maxima zou hebben? Ja, hoe, bijna, hoe vertel ik het aan mijn kinderen? Want dat wordt in de toekomst toch de vraag waar ze mee te maken krijgt. Hoe vertelt u Maxima aan uw kinderen wat opa deed? Ja. Ja. Nou ja, met jouw eigen familieverleden in gedachten is dit een opmerkelijk moment. Ja, maar het lijkt alsof dat dan bewust voorbereid was. Maar ik, ik, ik wist die eerste vraag van Jeroen ook niet. Nee, het kwam nog helemaal spontaan uit. Het kwam helemaal, dus daar, daar, daar, daar was ik eigenlijk helemaal verbaasd over. En toen ik dat terugluisterde ook, dacht ik van, oh, kom je daar nou bij? Ja, je schrijft hierover in je boek. Hè? En er ja. zijn mensen uit je dorp Ulft, waar je vandaan komt, die die uitzending hadden gezien. ja. En die zeiden: er moet nu uitgerekend een reuzer dit boek schrijven. Ja. ja, en dan begint het wel een beetje te zeuren. Zeg ja. maar, denk van nou: kijk, ik heb altijd wel gevoeld dat ik het uit moest zoeken. Zeker, ja, ik ben journalist, ik schrijf boeken en ik heb een vader met zo'n verleden. Dus het, ja. de, zeg maar, de platte kant van het verhaal is dat je daar ook gewoon een mooi boek in kunt zien. Mm -hmm. Maar de, de, de drang, ik snap nu maar eens wat, wat schrijvers bedoelen: dat je zegt van ik moest, ik moest dit boek schrijven. Ja. Nou ja, er werd kennelijk dus toch op een bepaalde manier... tegen de reuzo's aangekeken in het dorp. Ja, ja en dat, dat ligt... Jij bent in Rotterdam geboren, uh, zag ja. ik. Hè? Kijk, daar kun je bijna niet uitleggen aan iemand... waar de stad door Duitsers platgebombardeerd is. maar En die, die, die ook niet veel Duitsers tegenkwamen, zeg maar, buiten de oorlog om. Ja. Dat je in, in de Achterhoek... Uh, heb je familie in Duitsland, uh, je gaat boodschappen doen in Duitsland. Dat is natuurlijk een heel ander een ander effect, zeg maar. Je bedoelt, in die, in die streek was het veel normaler... om op de hand van de Duitsers te zijn? Ja, minder de, beladen. De, ja de afstand was minder. En uh, je ziet ook, er zal vast onderzoek naar verricht zijn... waar de NSB'ers uh, zaten. Die zaten nu ook voornamelijk in de grensstreek. Ja. Een, een stad als Winterswijk, hè, de, de, daar was 60% lid van de NSB. Ja. Ben jij eigenlijk uiteindelijk pas na de dood van jouw vader echt op zoek gegaan? Ja, ja. Waarom heb je zo lang gewacht? Ja, ik denk dat je ook wel... Ja, weet je, ik heb er al een hele tijd geen last van gehad. Maar als je zelf kinderen krijgt, dan gaat het pas... Dan, toen ging het pas echt steken, ja, zeg maar. Ja, dat? Ja, dat is moeilijk uit te leggen, omdat je dan zelf vader bent... en die rol opeens hebt en dan vragen gaat stellen over je eigen vader. Toen was hij inmiddels overleden. Uh, op een gegeven moment gaat er zo'n... Zo'n lawine. En dan komt er zo'n opmerking uit zo'n dorp. Hè. Waarom ja. moet hij dat boek schrijven? Ik denk ja, dan nou ga ik het eens dus uitzoeken. Maar heb jij nooit gedacht toen je vader overleed.? Van jeetje, ik heb hem toch een aantal dingen niet gevraagd. En dat had ik moeten doen. En weet je, hij heeft ooit één keer één zinnetje erover gezegd. Hij zei: ik heb, Als je maar weet dat ik nooit iets met Adolf Hitler had. En daar moest ik het mee doen. En ergens, kijk, als, als, als je vader een heel gesloten man is. Ik voelde me heel gegeneerd op dat moment. Je wilde dus, het misschien ook niet weten? Nee. Je hebt misschien bewust zo lang gewacht tot de meeste mensen dood waren. Dat denk ik. Of nu, niet ja, bewust, onbewust misschien. Ja. Nou ja. <laughs> maar goed, toen ben je echt op zoek gegaan... die hele reis, die, die, die, die, die, je gaat, je gaat naar, naar, naar Duitsland, dat beschrijf je allemaal in het boek. En wat ben je te weten gekomen? Nou, uh, de, de meeste feiten, ik heb zijn reis kunnen, kunnen, kunnen nagaan... die ja. hij gemaakt heeft, kunnen reconstrueren. En uh, ik mis hier en daar een maand, maar kijk... de, de in het meeste geval was hij kanonnenvoer. Dus dat heb ik na kunnen gaan. Kanonnenvoer in de zin van dat hij niet in, in, in een concentratiekamp iets verschrikkelijks heeft gedaan. Daar, daar ben ik in ieder geval achter gekomen dat dat niet zo was. Wat een heel eigen opluchting was. Maar goed, hij heeft heel de hel op aarde gezien. En hij had ook toen hij terugkwam. Had hij gewoon posttraumatische stresssyndroom. Dat bestond toen nog niet. Hij heeft ook mensen gedood? Ja. Ja, en niet in Kroatië, uh, Daar was een partisaanoorlog, er werden geen krijgsgevangenen gemaakt. Dus ja. dan, moet je, dan moet je je afvragen welke rol hij gespeeld heeft. Ja. Heb je toch de neiging om hem een beetje begrijpelijk te maken voor mensen? Nou, dat is, heel, dat is natuurlijk een hele moeilijke nuance. En ik wil, ik, ik wil daar zo eerlijk mogelijk in zijn, laat ik zo zeggen. Ik stel ook in mijn boek dat je. Uh, nou, ten eerste heeft iedereen een vader en ten, en ten tweede heeft iedereen een vader... die ook wel iets gedaan heeft wat niet in de haak was. Daar wil ik, daar wil ik het niet meer bagatelliseren, pas op. Maar uh, uh, zeker met zo'n verleden moet je gewoon zo eerlijk mogen kijken wat hij dan gedaan heeft. En vermoedelijk heeft hij gewoon mensen uh, uh, vermoord ook echt. Maar ja, daar heb ik dan mee te leven. Het, het was, het, want je hield heel erg van je vader. Het was ja. een leuke vader. Het was een heel... En die opa was ook een leuke man. Ja. Want dan schrijf je ook ergens. Het uh, gaat dan over... Mar Mariana doet er even niet toe wie dat is. Loopt terug naar huis. Ze kan maar geen hekel krijgen aan Reuzer. Die kleine man die zo fanatiek de kant van de Duitsers heeft gekozen. Ja. Hij had ook een verkleinnaam nog steeds in het dorp ja. Theetjen. De, de, de kleine Theo, zeg maar. Ja. En... en um... Wat wilde ik nou net zeggen? Dat, kijk, dat als iemand zo'n verkleinnaam heeft, dan, dan. Ja, daar is geen monster van het dorp geweest in elk geval. Snap je? Ja. Uh, ik ben even kwijt wat ik daarnet. Nou, het ging over of, of je de neiging had om het toch op, niet te vergoeilijken, maar om het be begrijpelijker te maken voor mensen. Omdat het lijkt me zo. lijkt mij heel moeilijk. Je houdt van je vader oh, ja. en tegelijkertijd heeft hij vreselijke dingen gedaan. Waar, waar ik achter mee gekomen is het mechanisme is in verwerking van trauma's en oorlog met name, is dat je wilt dat iemand goed of fout is. Van der Heijden heeft in zijn boek Krijs Verleden al Heide, meer of ja. meer bewezen dat het niet zo is. En, en uh, dit bevestigt dat. Het be, ik heb de bibliotheek volgelezen of leeg gelezen over de oorlog. En daar komt dat telkens weer naar voren. Een dader wordt heel snel slachtoffer en een slachtoffer wordt snel dader. Ja. En die rol wisselt, vo, wisselt voortdurend. Ja. Waarmee ik nogmaals niet wil zeggen dat mijn vader geen dader was. Begrijp je? Ja. Het is heel moeilijk, ja. Om die nuance aan te brengen, dat, daar, heb ik, daar heb ik mijn best voor gedaan. Maar denk je dat, het, dat de tijd wel rijp daarvoor is, dat mensen dat. Nou, ik, ik hoop dat je. kijk, mensen die de oorlog zelf meer hebben gemaakt, die kun je bijna niks verwijten. Die, die uh, trauma's meer hebben gemaakt. Maar als kinderen van kun je wel een poging doen om in een generatie erop uh, om wat dichter bij elkaar te komen. Snap je? Ja. Dat klinkt allemaal heel stichtelijk. Ja, ja, ja. Zo bedoel ik het niet. <laughs> het, is gewoon, uh, ja. het moest eruit. Ja. He, Maarten Luther, hier is de heik, ik kan niet anders. Het is een mooi boek geworden. Dank je wel, Marcel uh, Reuzer. En ja. als u, er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Morgen dan ben je een uur lang te horen in kunststof, ja. Op Radio 1, tussen zeven en acht. Dus dan kunt u daarnaar luisteren. Dank je wel voor je komst. No tears to cry. Weller was dit met No Tears to Cry. Het is vijf voor twaalf. Peter de Grote was de Russische tsaar die met harde hand regeerde. En hij was de eerste tsaar die buiten de grenzen van zijn rijk reisde. Op deze reizen werd hij vergezeld door een mobiele wc. Vincent Boele is conservator bij de Hermitage in Amsterdam. Goedenavond, meneer Boele. Goedenavond. Ja, mobiele wc-pot. Hoe moet ik me dat voorstellen? Um, ja, het is, het is eigenlijk meer een, een, een kist, een doos... Met een deksel. En als je die deksel open doet, dan vind je een leren zitting... met een, een staal of ijzeren uh, po. En die kan je dus legen? Ja. ja. Heb, hebt u het geprobeerd? Zit hij lekker? Nee, <laughs> dat kan ik niet doen. <laughs> Bij zo'n oud object. Goed, het is bijzonder, hè? Want uh, hoe kwam hij aan zo'n mobiele wc? Nou ja, die, die heeft hij ongetwijfeld laten maken... na zijn uh, reizen naar het uh, Westen. Met name Nederland. Want in Nederland... Was je nogal onder de indruk van de propere karakter van de Nederlander. Daarom viel hem het bezoek aan uh, Parijs ook zo tegen. Want in Versailles zag hij uh, iets totaal verschillend. Want wat hij, deden ze daar dan? Nou, uh, in het hele paleis Versailles is geen wc te bekennen. Het verhaal gaat dat men uh, gewoon in een in hoek van een zaal uh, zijn behoefte deed. Oké, okay, dus daarbij vergeleken was het hier een wonder van, van net, netheid en properheid. Ja, ja. zeker. Maar uh, had hij ook ergens last van dat hij zo'n mobiele wc bij zich wilde hebben? Nou ja, hij, hij, hij ging veel op oorlog. En Peter schijnt uh, veel last van aanbijen gehad hebben en ook wel darmklachten. Dus hij zal misschien regelmatig uh, zich even hebben moeten terugtrekken. Ja. En als je dan op, op oorlogspad bent, ja, dan is zo'n mobiele uh, wc is wel uh, heel erg handig. Hoe komen jullie aan dat ding nu? Nou ja, het, het is een, een uh, voorwerp wat uh, al een paar honderd jaar in de verzameling van de hermitage is. Oh. Want uh, meteen na zijn dood zijn heel veel objecten uh, ja, als een soort helden en, en heilige uh, bewaard gebleven. En uh, daar valt ook deze mobiele wc onder. Ja. En toen dachten jullie, die moeten we hebben bij de tentoonstelling. Ja, want het is, het is natuurlijk wel een, heel, een ding wat heel erg dichtbij is. Ja, ja het ja. is een heel, heel fysiek ding. <laughs> ja. Goed, die mobiele wc is vanaf zaterdag te bezichtigen in de tentoonstelling, in de ja. hermitage. Ja. Oké, okay. ja. nou dan gaan we kijken. Dank u wel. Aag. Dag. Dag. Ja, we zijn het eind gekomen van het oog. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Pieter van der Wielen. En zometeen kunt u nog luisteren naar Casaluna. Daarin is de gast Rinke van der Brink, redacteur Gezondheidszorg bij de NOS. Het gaat over zijn boek Het Einde van de Antibiotica. Nathan Vecht praat met hem. Klinkt heel dreigend. Het is het volgens mij ook. Goedenacht, vrienden.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 Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Claudia de Breij die heeft een voorstelling en die heet Alleen. En ze komt alleen bij ons langs. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Ze is cabaretieren, presentatrice, radiomaker, een vrouw met vele talenten en vele kanten. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Ja, ik wil natuurlijk al die kanten onderzoeken. De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.